Het lelijke eendje. Het was een heldere zomerse namiddag. Moeder Eend vond een mooie plek onder een boom in de vijver om haar eieren te leggen. Ze legde vijf eieren. Opeens zag ze dat één van de eieren anders was dan de rest. Ze werd een beetje ongerust. Ze wachtte tot de eieren uitkwamen. Eindelijk... Op een mooie ochtend brak het ene ei na het andere open. Piep piep. Piep piep, zeiden ze. Alle eieren waren uitgekomen en de eentjes staken hun kopjes de wijde wereld in. Allemaal braken op één na. Oh, wat heb ik lieve baby's. Wat ben ik een gelukkige moeder. Maar wat is er met de vijfde gebeurd? De eend was ongerust. Dit laatste ei doet er wel heel erg lang over. Ze ging op het ei zitten en gaf het alle warmte die ze het maar kon geven. Dit zal de mooiste eend van ze allemaal worden... aangezien het zo lang duurt dat hij uitkomt. Op een fijne dag brak het ei... En daar kwam een lelijk grijs kuiken tevoorschijn. Piep piep! Dit eentje was anders dan haar broertjes en zusjes. Piep piep! Het was groot en behoorlijk lelijk. Piep piep! Geen een van mijn andere eentjes ziet er zo uit. Deze is misschien lelijk. De moeder was verrast om dit te zien en was erg verdrietig. Moeder hoopte dat hij op een dag net zo zou worden als al zijn broers en zusjes. Maar dagen gingen voorbij en het eentje bleef lelijk. Al zijn broers en zussen maakten het eentje belachelijk en speelden niet met hem. Het lelijke eentje was erg verdrietig. Jij bent lelijk. <gacht> Moet je dat kleine lelijke ding hier op de wereld zien? Ja, ga weg jij, ja. je bent zo lelijk Wij willen niet met jou spelen, jij lelijk monster Zo lachten hem allemaal uit Het lelijke eendje was heel verdrietig Het lelijke eendje ging naar de vijver en keek naar zijn spiegelbeeld in het water Niemand vindt me leuk, ik ben zo lelijk Het lelijke eendje besloot de familie te verlaten en ergens diep het bos in te gaan het lelijke eendje dwaalde heel alleen door het diepe bos. Al snel kwam de winter en overal was sneeuw. Het lelijke eendje was verdrietig en trilde van de kou. Maar hij kon geen eten vinden of een warme plek om te blijven. Hij ging naar een familie eenden, maar die stoten hem af. Jij bent een lelijke knaap. Wie is deze lelijke gozer? Hij ging in het kippenhok wonen. Daar pikten de kippen naar hem met hun snavels. Dus ging hij weer weg. Hij ontmoette onderweg een hond. De hond zag hem en ging weer weg. Het lelijke eendje dacht bij zichzelf... Ik ben zo lelijk dat zelfs de hond me niet wil opeten. Het lelijke eendje begon verdrietig weer door het bos te dwalen... Daar ontmoette hij een boer die hem mee naar huis bracht naar zijn vrouw en kinderen. Maar zelfs daar werd hij geplaagd door de kat die er leefde. Dus vertrok hij uit het huis van de boer. Snel was het lente. Alles was weer fris en groen. Na een tijd wandelen zag hij een rivier. Hij was zo blij het water weer te zien... Hij ging tot vlakbij de rivier waar hij een prachtige zwaan zag zwemmen. Hij was meteen verliefd. Het eentje schaamde zich en boog zijn hoofd. Toen hij zijn hoofd boog en zijn spiegelbeeld zag in het water, was hij verbijsterd. Hij was niet lelijk meer. Hij was in een knappe, jonge zwaan veranderd nu snapte hij waarom hij er anders uitzag dan zijn broertjes en zusjes, omdat hij een zwaan was en zij eenden waren. Hij trouwde de prachtige zwaan op wie hij verliefd was geworden en leefde nog lang en gelukkig.